Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Israëlische regering blokkeert per direct alle hulp voor Gaza. Sinds vanochtend mogen er geen vrachtwagens meer de grens over. Israël doet dat omdat Hamas weigert in te stemmen met een verlenging van de eerste fase van het bestand. Gisteren kwam er een einde aan die eerste fase, terwijl onderhandelingen over de tweede fase zijn vastgelopen. Of en wanneer die onderhandelingen worden hervat is onduidelijk. Israël had voorgesteld om de eerste fase van het bestand met nog eens 42 dagen te verlengen tot na de ramadan in ruil voor de vrijlating van meer gijzelaars. Hamas is daar niet mee akkoord gegaan. Nu Israël geen voedsel en goederen meer toelaat in Gaza, spreekt Hamas van goedkope afpersing. Oekraïne krijgt een lening van 2,75 miljard euro van het Verenigd Koninkrijk. De lening wordt onder meer gebruikt voor de productie van wapens. Oekraïne kan bevroren Russische tegoeden gebruiken om de lening terug te betalen. De overeenkomst werd ondertekend bij een ontmoeting tussen de Britse premier Starmer en Zelensky. Hij is in Londen voor een Europese veiligheidsstop vandaag. Regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. Steeds vaker komen mensen in de problemen omdat post van de overheid niet of veel te laat wordt bezorgd. Daardoor missen mensen bijvoorbeeld betalingstermijnen of zijn ze te laat om in beroep te gaan tegen een besluit. De nationale ombudsman maakt zich daar grote zorgen over en zegt dat de overheid verantwoordelijk is voor het op tijd bezorgen van overheidsbrieven, ook als het door PostNL wordt gedaan. In het Limburgse Roosteren is vannacht een motoragent aangereden. Een automobilist weigerde te stoppen bij een verkeerscontrole... en botste vervolgens tegen de politiemotor. De motoragent viel en moest daarom naar het ziekenhuis. De automobilist, die teveel had gedronken... en ook de bijrijder zijn aangehouden. Het weer in grote delen van het land geldt code geel... vanwege kans op dichte mist. Later in de ochtend breekt de zon meer door en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor. En vandaag uh, ja, een iets andere uitzending dan u gewend bent. Want het is de laatste uitzending uh, van 2023. Want uh, vandaag is het natuurlijk uh, Oudejaarsdag, zoals dat heet. En vanavond hebben we Oud en Nieuw. En dan gaan we op naar een nieuw jaar. 19, uh, niet 1900, maar 2024. Het jaar 2024. En ook dan zijn we er weer wekelijks bij met uh, iedere zondag tussen 9 en 10... een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk op zaterdag de herhaling tussen 1 en 2. En de volgende plaat is Zandvoort bij de Zee. is een lied uit 1951 geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Hij is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain... van, uh, van de Britse componist Herman uh, Darowski... dat Davids op een buitenlandse jaarbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue Loop naar de Duivel, waarin Louis en Henriette David, uh, heitje David, het zongen. Het zou zelfs als meer liedjes van David in het Nederlands uitgroeien tot een evergreen. En we hebben hem voor u. We gaan naar Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al strooien goed je en moe haar bloesje voor de dag.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 the same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 Problemen die nemen ze mee Je voetbalclub heeft zondag weer verloren Je hebt een vadervlek En heeft je zoontje duikboot zitten spelen Met je cassettendek. Ga dan maar potje baaien in Zandvoort Potje baaien in Zandvoort je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee, je paaien in zandvoort, broodjes en koffie gaan mee.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 Plaatjes over Zandvoort, ook nummers uit de jaren 80. We sjoemelen een beetje vandaag normaal gesproken muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Maar aangezien het de laatste uitzending is van dit jaar, denk ik round 8, dan gaan we ook wat andere plaatjes draaien. Maar het gaat over Zandvoort, straks niet meer, dan gaat het over Amsterdam. Maar nu hoor u Willem Duin met uh, Ik neem de eerste trein naar Zandvoort, zijn opname 1983, en daarvoor hoorde u André van Duin. Met pootje baaien in Zandvoort. Ook een plaat die gemaakt is voor onze bandplaats Zandvoort. En de volgende plaat is er nog eentje. De ene en laatste over Zandvoort. En de, het plaatje heet Zandvoort. De debuutsingle van de enige grote hit van de Nederlandse band, Pasadena Dream Band. Uit 1986. Is geschreven door Peter Roos en Willem Snijder. En geproduceerd door Ronald Sommer. Het is een Nederlands taal-funknummer dat de ode is aan Zandvoort aan zee. En het lied wordt gevraagd om mee te gaan naar de badplaats. De band die was ontstaan uit de Leidse studenten had het nummer eerst als lijflied... en later besloot het nummer als single uit te brengen. En zangeres Claudia Soumeru noemde het lied uh, een uit de hand gelopen grap. En de B-kant is de single, is de instrumentale versie van het lied. En u hoort hem nu, de Pasadena Dream Band met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee.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 Ze was een wonder in het spellen. Want journalen Heen het lot mij brengen zal, voor mij ga jij toch bovenal Amsterdam. O, mijn Amsterdam. Geen stad waar ter wereld ik kwam is als Amsterdam. Je dam, je stadhuis en je vrachten, de lichtjes van jouw rembrandt -Plein. Die komen steeds in mijn gedachten, waar ik ook ter wereld mag zijn.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 En uh, dan laten we nu een stukje Zandvoort even achter ons. We gaan nu uh, meer naar uh, de Jordaan, Amsterdam wel te verstaan. En uh, de volgende formatie zijn Johnny en Rijk. Dat was een komisch duo, bestaande uit het Johnny Kraaikop en Rijk de Gooier. Dat sinds de jaren 50 samen speelde in tv-shows, theater, tv-reclame, speelfilms en in televisieseries. En nu hoort ze nu Johnny Kraaikop en Rijk de Gooier met O Waterloopplein.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 Snee moet met een schutje rij, het water loopt blij Een keulse pot, een kolenkit, een stijlpan waar een gat in zit een naakte pom, maar dan zonder kop. Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt. Een zoetje en toch is het fijn, mijn waterloopplein. Oh.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 Eerst een fiets en doen een brammer nu een auto fijn compleet. Zonder gaat het zaakje rijden en dan zingt de hele keet. Oh, Zabrijozia, Zabri -je -je -je, die jeladioi, 70 kilometer. Oh, Zabrijozia, Zabrijeje, o. Zabri -je -je -je, o -so. Vader zegt ik moet parkeren aan de rand van dat platsoen. Donder, had je er thuis niet kunnen doen Heer je vader ik moet stoppen want mijn uitlaat geeft de geest Ga de morgen naar de dokterij Naar Maar het hoofd van onze wiel zoekt maar niet zei aan de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 Blije mensen voor de ruiten van elk café. Zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maandje mag een maandje in onze land. Weer met vakantie gaan. Als op het plein de lichtjes weer eens branden van. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. We kijken naar het sprookje, die we schaan. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant, als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het ze plein de lichtjes weer ons branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, die we Het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we en dat was een opname 1943. Het was Willy Valde met als op het Leidse Plein de lichtjes weer eens branden gaan. En daarvoor wordt u een. Sabrosia. En, uh, ja, dat uh, was een oud singleplaatje waarvan eigenlijk alles weggekrast was. Dus uh, ik weet even niet wie het gezongen heeft. Maar uh, het is een Nederlandse talig nummer en uh, het is oud. Dus vandaar dat we het ook voor u draaien. Want natuurlijk reizen terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is Robert Law. Pseudoniem van Jan Gerrit en Bob Arendt Leverman. Geboren in Utrecht op 22 oktober 1943. En overleden in Antwerpen op 13 december 2006 als de Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en televisiepresentator. En u hoort hem nu Robert de Long. Tezamen met Leenjonge waard met die fijne Jordaan. Annie, en zijn broers werd nooit aandacht geschonken, zijn moeder die als kind. En zijn vader was Gedronken. Omdat die werkeloos was en aan een oogliond. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood. Een en schamel en karen. Ja, dat had haast geen waarde Maar oh, het ontroerde De jarige zoon Het kwam niet van zijn vader Of broers Maar van Nelis De oudste zoon Van Tante Sjaan Waarvan iedereen zei Dat die homo is, In die mooie Wat er een ander niet deed nee. Want iedereen zei in de buurt Nelisch Kleep Wanneer iedereen kans kreeg meteen in zijn reet Zo werd er gerold en ze werden verguist Toch bleven ze samen voortaan In die mooie, in die fijne Jordaan. Maar helaas bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. Kijk de buurt, wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruimte. En ik kies dat zie je niet. Een pakje met stront. En een lijk van een rat.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 Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden. Omdat die gewoon weg niet verder meer kon. Dat Moken altijd een familie geweest is. Dat toont dit verhaal wel. in maak je blijven zien, ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Duitse aquapiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English Een pikatanissie, een pikatanissie, een pikatanissie, dit gaat er altijd in.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 In de spul krijg je van een cadeau, en ook die duinse aquafiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Engelsjeen, een pieke tannesje, een pieke tannesje, een pieke tannesje, dit gaat er altijd in. Een pieke gaat er altijd in. Een piquetanissie, mag je blijven zien, ik heb geen trek in zo'n Franse Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die duinster aardgewappen die drink ik van mijn leven niet. In plaats van wodka of een lycine. Een zie, pique een piquetanissie, een piquetanissie, dat gaat er altijd in. O Amsterdam Wat ben je mooi Met je grachten Je Jordaan en Rembrandtplein Die jou Vergeet je nooit En zou voor altijd Bij je willen zijn O Amsterdam Wat ben je mooi De toren klokken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 en wil je nooit het mogen meer vandaan. O Amsterdam, wat ben je mooi? Met je grachten die Jordanen en Rembrandt plein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit, en zou voor altijd bij je willen zijn, o Amsterdam. Je mooi? De torenklokken zeggen het is steeds. O oh Amsterdam, jove Amsterdam, ik blijf bij jou zolang ik leef. Oh Amsterdam, van Amsterdam, ik blijf bij jou zolang ik leef. U nou, hoort hier alleen maar die mooie oud-Hollandstalige muziek... in Zandvoort uit Zandvoort. Dat was Mankenelis met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. En daarvoor hoorde je Johnny Jordaan met een piketanessie. Die gaat er altijd in. En de volgende dame die we voor u gedraaien. Nou net waren het allemaal heren, maar nu hebben we een dame voor u... Is Tante Leen. Werkige was Helena Kokpolder. Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En uh, ze is geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En al daar overleden op 5 augustus 1992. U hoort er nu. Tante Leen met Aan de Amsterdamse Grachten.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 Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan, zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Concertgebouw is het zeer dikwijls feest Je weet toch nog dat zelfs Randy Newman daar ooit is geweest Wie van ons vermoedde toen dat jij daar nu heen alleen Een schuilplaats hebt gezocht, we gingen er altijd samen heen So vast, these arms to them Nou, weer een nummer van Mankenelis, dit keer een, een schuine medley. En daar horen u Chris de Bruyne met uh, Amsterdam. En tot zover ook deze uitzending, deze laatste uitzending van 2023. We gaan op vanavond naar het nieuwe jaar 2024. En dan laten we 2023 achter ons. En ik laat u achter met een nummer, officieel van ABBA. Happy New Year, maar dit keer gezongen door Wilke Alberti. De eigenlijke naam van uh, Willy Albertina Verbrugge. U hoort het nu met gelukkig nieuwjaar. Ik wens u alvast een heel goed uiteinde. Misschien dat u het gezellig gaat doen met familie, vrienden en kennissen. En kleinkinderen natuurlijk. En uiteraard ben ik er volgend jaar weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Alvast de beste wensen. En u hoort het nu, Willeke Alberti, met gelukkig nieuwjaar. In een hoofd gevuld met dromen. Creëert ieder mens een beeld van hoe hij wereld wil een utopie of luchtkasteel. Nu lijkt alles uit te komen. Tranen vormen tot een laag. Er groeit hoop uit zelfbetog. Het is helaas maar voor een dag. Geluk. beginnen aan de top, Warm gekleed, mutsje op Wie nog valt, staat snel weer op Dan kiest iedereen zijn route Slaat soms plots een paardje in Het maakt niet uit wie er wint We komen samen bij het begin Gelukkig nieuwjaar, want met nieuwjaar voor elkaar is heel de wereld bijeen. Is er genoeg voor iedereen Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar vieren we met elkaar Gaan alle zorgen omzij zij een nieuw begin, zo moeten